Bart Peters hier uh, op uh, Zie ons doen, de openingsshow van uh, de Europese Unie, uh, dat wij het voorzitterschap uh, doen uh, als België en het Vlaamse luig ervan. 2024, dat wordt jouw jaar? Oh, dat weet ik niet. Ik denk altijd van nu is het wel klaar. En dan komen er altijd nieuwe dingen op mijn pad. En dan denk ik, oh, het is nog niet klaar. Ik, ik heb ook een goede reden om te denken van uh, op een bepaald moment gaat het klaar zijn. Ik zeg het niet graag, maar aan het eind van 24 word ik 65. Ben ik pensioensgerechtigd. Ik voel dat nog niet. Maar ooit gaat dat komen. Hè? Dus ik zit echt te wachten op, op de dag dat de man met de hamer komt en zegt, Bart Peters, nu... Patat, dat gaat er wel eens van komen. Ja, uh. maar, maar inderdaad, voorlopig doet het zich nog niet voor. Kun je zo'n moment ook rekken, denk je? Dat kan zeker. Uh, daar zijn mensen die uh, ons daarin voor gingen, als voorbeeld. Maar dat is veel gedoe. Ik heb me bijvoorbeeld echt geïnformeerd over uh, Mick Jagger. Ik ben eerlijk gezegd nogal een fan van Mick Jagger. Er is een fantastische uh, dvd, die heet Four Flicks. En daar krijg je een zicht achter de schermen. Mick Jagger was toen 59 jaar. Dus veel jonger dan ik. En ik zie op die DVD allemaal van die zielige dingen. Die gingen naar de zangles, die gingen uh, stretch-oefeningen doen, die, die gingen van alle fitness. Uh, bo, bo, bo, bo, bo. Toen ik 59 was, ben ik daar ook allemaal mee begonnen. Dus belachelijk gezond te leven, niet roken, alcohol afzweren, all things not rock and roll, op tijd gaan slapen. Ja, blijkbaar moet je dat er voor over hebben. <laughs> Je hoort wel van meer artiesten, professionals, die het echt op die manier doen. Ja, dat is spijtig, want dan kunnen ze zeggen, waar is de rock'n'roll? Maar aan mijn kinderen, die tussen de 21 en de 30 zijn, krijg ik ook niet uitgelegd wat er zo cool is aan rock'n'roll. Dus die begrijpen niet van, ja maar papa, Herman Brood, dat is toch gewoon een loser, die van het hilton is gesprongen. Ik zeg, nee, dat is, dat is een ongelooflijke artiest. Dat is echt fantastisch. Rock Rock'n'roll Roll kunnen niet uitleggen. Uh, ik heb het in mijn leven zeker meegemaakt. Nog voorzichtig. Hè. Je, je leeft een beetje met de zelfkant. Hè. Of met mensen die met de zelfkant leven. En dat, dat geeft impulsen. Maar dat is nu niet meer. Bij de ideale mannen, dat zijn, we zijn allemaal mensen met een handleiding. Maar ik moet me nooit afvragen wie ze vanavond aan de kook of aan de whisky of aan wat dan ook. Want wij zijn allemaal gewoon kerngezond. En de muziek is de hoofdzaak. Dat is ook geen schande, hè? want uiteindelijk maken wij maar muziek. Het is natuurlijk wel bewezen als je ongezond leeft, dat is niet goed voor de stem, uh, roken, wat mensen ook durven denken, om een, een betere krein te hebben. Verkoudheid is een hele goede manier om krein te hebben. Echt waar. <lacht> dus dus uh, het enige voordeel aan wat ik nu ben, namelijk verkouden, is dat je stem beter klinkt. Voor de rest vind ik het geen aanrader, echt niet. Ja. Maar als ik zeg van 2024, wordt jouw jaar, dan ben ik het over de Mia voor de Lifetime Achievement Award. Ondertussen zit je aan zeven Lotto Arena's? Of? Negen nu, ja. Negen. Droomfabriek komt terug. Ja, je bent al om tegenwoordig. Ja, dat, dat lijkt zo. Bij de Droomfabriek, die had ik zelf niet zien aankomen. Ik was gaan aankloppen bij het... Uh, ik mocht van de VT gaan aankloppen bij een productiehuis. Ik ging naar de Chinezen. Die zijn bekend voor hun Human Interest Programma's. En ik zei, wat dat gewoon zo is, als ik ga fietsen... Mensen spreken mij aan, maar die vertellen gewoon hun levensverhalen aan mij. Ik dacht soms van... Wauw. Als je mij ziet op tv... hangt er meestal een shiny floor rond. Ja, dat zijn meestal studioprogramma's. Dus ik wou eens graag naar Rumst gaan of naar Rumbeke of naar Altert. Dat mocht. En op een vergadering zei ik... Ja, en stel dat we dan aan de weet komen dat we die mensen met iets kunnen gelukkig maken... Dan wil ik dat ook nog wel doen. Ineens zo bang, bang, boem. Iemand maakte de link met de droomfabriek. Niet onterecht. En het spel zat op de wagen. Hè? <laughs> nu, je zegt de ideale mannen. Jullie zijn al jaren op elkaar uh, ingespeeld. Maar je doet ook af en toe iets avontuurlijkers. Wildtura, denk ik, in het Sportpaleis. Nu eigenlijk hier in Mechelen, onder leiding van Dirk Borossé, Is dat dan een beetje uit je comfortzone komen? Um, ik besef nu... Dat de ideale mannen. Dat is echt een huwelijk, hè? dat is ook het tweede langste huwelijk uit mijn leven. Namelijk uh, 22 jaar spelen we samen. Dat huwelijk met Anneke, daar wil ik niet over nadenken. Wij kennen elkaar van 1978. Ik, ik durf daar geen. Binnenkort zijn we 50 jaar samen. Dat is gewoon uh, uh, een grap van de schepping. Dank u wel, Anneke, dat moet ik dan zeggen. Uh, en als je dan uit je comfortzone gaat, dan, dan weet je pas van. De liedjes die ik thuis op mijn gitaar maak, die zijn, dat weet iedereen, die versnellen en vertragen, die vallen stil, die bouwen terug op, enzovoort. Ik had er niet bij stilgestaan met een klassiek orkest. Hoe gaat dat dan? Is het dan de dirigent die die versnelling of vertraging toont, of, of, of dirigeert? In mijn groepen doe ik dat zelf op mijn klettergitarre. Maar dat is met een klassiek orkest niet zo simpel. Maar ik heb nu een systeem. Ik ga gewoon naast Dirk staan. En we kijken elkaar in de ogen. En hij vertaalt het naar het orkest. Ja. Tenminste bij de liedjes die versnellen en vertragen, zoals Polijs. Spannend. En komen dan heel, dan heel veel repetities bij, bij te pas? Want ik heb Dirk vanmiddag horen zeggen van... Op papier lijkt het een simpeler verhaal dan de uitwerking die er ondertussen twee boeken zijn of zoiets. Dirk Wozzee is curator... Dus hij heeft het samengesteld. En die partituren. Die gast die kan eigenlijk 80 boeken tegelijk lezen. Daar komt het op neer. En die boeken zijn druiventrossen, namelijk noten. En die, die, die houdt het volledige overzicht. En dan zit ik zo naar hem te kijken en doet me zo teken. Hier komt een violfield, hier komt dat, dat, dat, dat. Tenminste, in de stukken die geen ritme hebben. Dirigeren is volgens mij de moeilijkste job ter wereld. Dirigirencé is daar nu toevallig heel goed in. Plus, hij gaat altijd voor de emotionele laag, op de een of andere manier. Ja, de grote uitwerking wordt niet geschud. Je hebt dan ook nog eens dat gigantisch koor. Dat is ook gewoon zo. Volgens mij is dat echt waar. Dirk Brossé, die mag John zeggen tegen John Williams. De, de grootste filmcomponist ter wereld. Hè. Dirk doet ook heel veel filmscores en zo. Die zit ergens heel hoog in het muzikale universum. Ik, ik zie die mens graag. I'm in it for the music en, en dit is wat muziek. Ja, amai. Wat mag ik jou toewensen dit jaar? D dat ik mijn eigen niet vergalopeer. dat is het belangrijkste eigenlijk. Dat ik braaf ben, dat ik uh, waardig ouder word. <laughs> dat ik zo de balans vind uh, tussen uh, energie en rust. En dat ik me zo goed mag blijven voelen in de vleugels van mijn gezin. Anneken en ik hebben het gevoel dat onze kinderen ons opvoeden. Het is morgen het verjaardagsfeest van Anneken. En ons kinderen hebben dat allemaal hoe geregeld. Dus ik doe meer aan kokoenen en zo dan vroeger. Dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is de oude dag. En ik wil graag de oude dag combineren met het leven dat wild lijkt. Hou het stil, maar ik ben helemaal geen een ade er Ik speel dat. je pop doet dat ook. Dus dan mag ik dat ook. Ja. En de uitdaging is om die twee in evenwicht te houden. Absoluut, absoluut. Dus thuis ben ik heel rustig thee aan het drinken. En dan kom ik hier, en nu zit ik te verbroederen met Aaron Blommaert en, en Lara Tesoro. En ik vind het geweldig dat ik nog eens mag zingen met Ronnie Mossuse. Om het wat dramatisch uit te drukken, dichter bij de radio's kan je niet komen. Want Robert Mossuse is overleden, in 2000, aan een hersentumor. Heb je nooit het gevoel van, ik wil nog eens iets in het Engels doen? Uh, nee, en dat, dat zou je kunnen zeggen. Wiskundig is dat niet verstandig, omdat bij de radios op een bepaald moment was het werkelijk tot in alle uithoeken van de wereld, en daar gingen we dan ook spelen van Afrika tot in Amerika. Toevallig, want we waren even verblind, dus bij MTV dat was toch in Londen, hè, werden we ook veel gedraaid. De clip dan, tenminste, de clips werden gedraaid. Alleen in die tijd was MTV landen was eigenlijk MTV Europe. En eigenlijk, want je had dan moeten denken, Marcel van Tilt was haar presentator, Christiana Bakker, dat was van voor hun tijd, maar dat waren allemaal oh, sterren tot en met. Maar eigenlijk bediende dat Europa. En dus, eigenlijk moet je eerlijk zeggen, de radios zijn op heel veel plekken groot geweest, maar nooit in native speaking landen. Ook niet in Amerika. Als, als wij speelden op de wereldbeker voetbal, wij dachten... We waren jong en naïef, dat was in 1994. Vanavond gaan we overnight doorbreken in Amerika. Klein detail, die mensen van de PA, want wij speelden op de, in dat stadium van Orlando, hè, die vroegen, what the hell is going on? Soccer? Football? No, it's not football, it's soccer. And, and, so, and don't explain me the rules. En, mensen in Amerika waren er totaal niet geïnteresseerd. Amerika had toen nog geen voetbalcultuur. Komt er dan ook bij dat toen de Belgen toch wel gewonnen hadden van de Nederlanders zeker. Een groot gedeelte van het publiek waren ook Nederlanders. Die waren boos. Die Belgen waren wat beduust. We hebben hier gewonnen, die waren zat. En dan de echte bezoekers van de wereld, Dat zijn Engelsen, Duitsers, uh, Ieren. Dat zijn volkeren die statistisch altijd zat zijn. Tenminste, op een wereld, wereldbeker. Dus dat was wel een tof concert. Maar of dat veel mensen zich dat nog herinnerden, dan, da dan dag daarna dat, denk ik niet eigenlijk. Toen had ik zoiets van... Het Engels is misschien niet mijn moedertaal. Wat bleek? Inderdaad niet. Dus dan liever in het Vlaams, ja. ja. Daar kan je het verschil mee maken ook. Ja. Clement Perez heeft denk ik in de Belpop-aflevering gezegd van... Ja, Bart Peters is dan de radio's geweest. Dan is hij hem solo gegaan om terug een beetje naar de kern te komen. Maar uiteindelijk, wat je nu ziet Bart Peters, is toch een beetje de radio's, maar dan in het Vlaams. Je hebt daar eigenlijk, denk ik, nooit de kans gehad om daarop te reageren, bij deze. Uh, het grote verschil is... <laughs> Clement Perens, mijn goede vriend Hugo Matthijs, zo mogen we hem wel noemen, die noemde de radios het gezongen weerbericht. Omdat er wel veel clouds en rain en sunshine in kwamen. En zo. En dat heeft Hugo dan na al die jaren wel gezegd. Maar hé, ik heb nu echte teksten. Proficiat. <laughs> en hij was komen kijken in de Lotto Arena en hij vond het goed. Hugo die iets goed vindt, waar gaan we dat schrijven? Dus um, ik ben de gelukkigste mens van de wereld. Ja. Dank je wel, Bart Petersen. En ik hoop dat jij nog lang gelukkig mag zijn. Dank je wel. Ik hoop voor jou hetzelfde, werd. Merci.